Ik kan geen kurk in zijn mond stoppen. Ik kan hem niet er een touwtje vasthouden. Ja. Zeg, Jo, hoe oud is knietje vandaag geworden? 61. Nog kras voor de leeftijd, hè? Vertel nou eens, Marietje. Wanneer ga je trouwen? Oh, dat hangt van de reis af. Ja, we zouden eigenlijk nou wel willen trouwen, want. Nou uh, uh, ja, je begrijpt me wel. Goed oh, ja. Maar eerst uh, moest meeste papieren laten komen, hè? Veertien dagen voorhangen. Nou, dan zit die lang en breed op zee. Maar fijn, vijf wekjes, die zijn gauw genoeg voorbij. Ja. Wij trouwen in december. Oh, dan trouwen we ze wat gelijk. Ben jij ook. Eh... Ja. Ah, je kan het mij toch wel zeggen. Ik heb jou toch ook alles gezegd. <lacht> oh, zij lacht weer Ah, hè? daar hebben we de jarige. Dag Marietje. Hartelijk gefeliciteerd. Hmm, dan en honderd jaar, oh, bewaren. honderd jaar. Nee, daar heb ik geen centen voor, hoor. Zeg, kijk eens, wat ik heb meegebracht. Lekker. Nou, kom, je mag er eentje proeven. Ja, ja, ja, jij ja, ook. Ach, Dit ja, <tip> moppen. Nee, zeg, geen twee. Oh, nee, oh, nee Jij met je lange vingers. Voor elk van die jongens een half pondje pitmoppen en een half pakje shake en een zakje sigaren. <laughs> weet je, dat Barendje meekrijgt, nou die zo flink is geworden, nee. hè? Kijk eens, hè? Wie zal je geert geven? Nee, nee, ik ik vind het zo aardig van Barend dat hij de knoop doorgehakt heeft, dat ik hem een pleziertje wil doen voor wat hoort wat.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 Ja. Ja, zo, maar kom Kijk, een ja. jonge meisje, en een glasje en we komen dit te pakken. Ja, ja, ja. Kofus, smijt me eerst je pruim weg. Wegsmijten? Ik zou je danken. Ik heb pas een vestje genomen. Nee, nee, die doe ik in mijn stad oh, oh, lekker fris. Oh, nou, Susie, je weet wat ik zeggen wil, hè. Ja, hoor, ees gelijk. Ja, ja, ja. gelijk. Ik zal maar niet vragen of je de trek in hebt. Oh, nee, wel, nee. Ga je gang maar hoor. Zo. Nou, nee, dan doen we er nog maar een schuitje bij. Daar, waar loopt het erover? Oh, nee, dat is niks. Ik zal geen dropje. morsen, dat ik niet. Zo, jij Oh, dat smaakt, hè. Ja. ja. Uh, Dank je heb jij nou al slaap? Uh, wacht maar eens tot je mijn jaren... Vannacht was niet geslapen. Oh, zie. Sí, en vanmiddag geen tukkie doen. Kruip in. in de bed steeds. Ja, ja, Je zegt, dat zou je wel willen. Met die jonge meid erbij op zijn voetje te oh, Wauw, Je kan beter een kruip nemen, Al. Nou, eh. Uh, als ik het voor het kiezen hè. Oh, dat je mond. Oh, Ja, De moeder van het huis, Die, die moet hem helpen op zijn te broedvesten. Oh. Die oude komers. Ja, de Engelsman zei het. Een oude man mis te in een jonge man kist te Hoe sta precies. Zand. Dat wil zeggen, vrouw, haal je kat in huis, het begint te regelen. Ja. Ja. Goeiedag. Welkom, ik welkom. Zo, zout. Dag Kobus. dag Daantje, dag Lietje, dag Jo. Dag haar. Nee, nee, ik ga niet zitten. Ja, ja, nee, ja. Een slok. Nee, ik ga niet zitten. Mijn potje staat hey, op. Doe nou. Nee, ik doe het niet. Mijn deur staat dan. Als de kat tegen het stel stoot. Nee, geef het zomaar. Oh. Alsjeblieft, <laughs> hè. Nou, nog vele jaren. En dat je jongens. Ja. We zijn de jongens. Oh, Geert is gedag gaan zeggen. En waarom brengt ik het meeste bultzakken en de stappenkissies en het oliegoed in de jol. ze komen direct, hoor. Ja, om drie uur moeten ze aan boord wezen. Was jij gisteren bij Nee. Nee, je kon niet. Er was van alles, hoor. En volop. De bruid had het te pakken. Oh, nee, toch. Hoe zit voor stouwen, kan, begrijp je dat? Waar zullen die zoete lippies geplakt hebben? Ge met oude Van branden met stroop. Kijk dan, hè. Wat? Zeg, ik ben hier aan te slapen, dan het ah, lijkt dat je, je, je niet de de op je bed de geweest bent. Op je bed? Ja, laten jullie me toch met rust O, mijn veeg je neus eens af. oh is nou, het weer zo? Ja, zelf heb ik er geen erg in. Hè. Ja, ja. Dan komt omdat we verandering van weer krijgen. Ja, ja. Ah, nou, doe nou kookbus. Ja. Laat die pruim nou zitten. Ah. Je zakdoek is hier goed bewaard. Oude pruimensnoeper. Snoepers? Je zal nooit rijden hoe ik er aan gekomen ben. Ja? We... Nog geen tien minuten geleden, zie ik Bos de reder, En die geeft me een wit rolletje, zo'n vloeipapiertje met tabak erin. Hoe, hoe noemen ze zo'n ding op Een eh? sigaret. Ja, ja, ja, zeker. Ik zag zo'n ding er ook. Met, met stinkend papier. <lacht> nee, daar begin ik niet aan, hoor. Het is een pruim met een hemmetje aan. En jij bent een ziekenlap zonder hemmetje aan. Nee, nee, Joop, nee, Jok, nee Jok, ik moet niet meer hebben. Ah, ik heb jou al, ah, nee, al nee, ingeschonken. Goeie, goeiedag. Ah. Oh, zo, zo, zo. Dag, Simon. Dag, Simon. Schrijf maar bij. Nee, ik nee, blijf niet bij de deur zitten. Eh, uh, zoet slokje, Simon. Nee. nee. Wat, wat, nee? Je hebt al genoeg gehad. Wat weet jij daarvan? Heb je Geert niet gezien, Simon? Geert? Geert? Ja. Nee. Ach, even we nog maar eens op de valreep. Nee, zeg ik, nee. Ach, wat, Nee. Ik ben, ik ben geen kind meer. Zeg, is er veel werk op te halen, Simon? Een boel werk, dat, dat is vast. Ik ga er vandoor. Blijf blijft ah, ja, ja. Er nog even saai. Ja. De jongens komen zo. Ja, kom. nee, nee, nee, nee. Nee, nou eens toe. Als ik ga ja. zitten, dan verkles ik mijn tijd. Nou, nou een, een halfje dan. Nou, dan. Goed, ja. Zo, ja, een Ah, uh, ja. uh. nou, die ging er. die is hier hè? Hé, Simon. Oh. Is je dronken? Nou, maar ah, ja, maar zitten. Uh, uh... Bliksem, wat ben jij opgetuigd, Marietje? Ja. Nou, uh, nog een kwartier, jongens. Joost, kijk maar in. Goed, geerd. Ja. Moeders, daar ga je. Ja. Dank je, Joost. Proost. Joost, zondjes. Proost, jo, zandjes. Froost, Dank je. zandjes, Dank je wel, hoor. Goh, dan is geslapen met een piet, moppie, ah, oh. Oh, Zeg, is hij uh, niet goed in orde? Ach jawel, was het vannacht, hè? Ah.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 Maar toen maar was het matras nog klesjes nat, ik heb dat droog. Zeg, jongens, jongens niet, niet zeggen dat je iets van mij weet, hoor. Die ouwe, die ouwe, die ouwe. Maar hoe ja. van om je vriend te verraaien? Nou, wat verraaien, verraaien? Ik wist toch niet aan de moeder. En als je dat nou wel vertelt? Weet ja. jullie gaan halen, brood? Huh? Bang voor de moeder? Ja, ja, hebt makkelijk praten. Als je gesnapt wordt, mag je er geen veertien dagen uit, weet Stakker. je je wel oud willen worden. Ja. ja, Dat is ook lief van je. Ja, maar het kan nog best dus zijn dat ik met jou naar IJsland de haring wou. Kijk, daantje, Zal ik hem pollen? Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, slaap. Reizen, huh? ja, reizen, reize, oh. laat je dit nooien. Oh. Stuurmoordskwartier spring uit ja, je koning. Eh? Oh, yeah. Je kan aan ja. de wel ze met me gaan. De regen is goed en ja, de wind is ja, gedaan. Het is reizen, het is reizen. Het is reizen voor Het is reizen, het is reizen. Het is reizen voor dat kan jou ook overkomen ja. op mijn leeftijd. Ja, nou oh, ja, nou, ik word niet oud hoor. Ja. Lekker ja. schepen moeten zinken. Voor hem, ja. hij wordt niet oud. Ja. Als je dat zes maanden geleden had gezegd. Ja. toen je eruit zag als een slappe vader. En had ik het kennen geloven. Oh, ja? Maar nou, zitten, het je goed gedaan, ja. joh. Ja. Nou, ja. Nou, ja. ze kunnen van jou nou ook zinnen dat je zakjes hebt geplakt. Het is stom maar ik is voor de Ah, nou, nou, nou, wat, uh, tuin. Ja wat een duik. Die mag er een nodig van. Ja, nou blauw. Nou. Jullie moeten niet ja. zo uitgelaten zijn. Ja, ja, doe nog dat niet, nee, waarom nee, niet? Nee, dat is niet goed. Ja, heb je wat jaren ja, vandaag zitten. Ja. neem nou eens een stelling. Dan zal je eerst de stoel moeten halen om nou, nou, nou, een beetje op, Kobus. Ja. Kom ik naast jou zitten. Nou, moet ja. jij even doen? beetje naar maar ik val raai. Ja, Nou, nou, nou, nou vader. Vader, ben je slaapgevallen. Nou, kijk, ze gevallen? ze niet meer. Ik zeg ze mochten niet meer. Wat ja, zeg je nou? Laten we dan maar praten. De, de, de, de niet die, de, de ja, ja, ja, ja, ja, ja die, je wat ze nou niet? Ja, maar ik zeg ze. Waar zit je? Waar dat je? Waar Dat je? Waar zit je? Waar zit je? Waar zit je? Waar zit je? Waar Waar zit je? Waar zit je? Waar zit hij heeft mot met de schipper gehad. Oh. Is dat een zee, man. Mot? Nou al, Harry. Ja, hoor, dus, ik kan er geen woord vanavond vertellen, hoor. Vader, maar straks zelf maar. Ah, ja. Yes. Hij is bang. Yes. is bang. Ga je mee, Marietje? Ja. Vader, ga je mee? Mees, eerst een slokken, hoor. Tant is jarig. Welverdraai. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, zeker. Nou, uh, knier. Ja. Nog vele jaren. Nou. Je hebt me angstig gemaakt. Angsten? Ja, angsten. Wat, wat. Verwonder je erover? Ja. Ik heb voor een schot van het Bos opgenomen. Hij heeft toch getekend... Kles toch niet moeder? Ach wat, hij zal zijn meisje gedagwezen zeggen. Kral, dal, dal, dral, Ziet toch stil? Lijkt wel of je vader <tiedat> <Arle>, vlees hebt gegeten. Arlef, Wij vlees krijgen en nog geen dode kat. Goeie kom er maar in Jelle. Tja. Drouw, Raal, al Ik kom hier eentje keer <hijen> in de week Ja goed, ja. maar je moet nou eens wat anders spelen Zeg niet altijd die afgezaaide polka uh, Speel nou eens van, uh, uh, hoe heet het ook weer? Ja, van uh, <hijen> hoe heet het ook weer, Dat is nee, nee, Jelle, Fanny. Ik ken al niet dat het hart ja, bekomt ja, maar... Zeg, maar het nou een beetje? <hijen> ah, ja, dat is betere kost <hijen> Ik zijn in de Franse haven gelegen, maar het ging best hoor. Als ik zei uh, pan, nou dan kreeg ik brood. Ja, dat is en als ik zei de open boord, deze de deur open. Dat is allemaal gekles. Stoppen Jelle, stoppen. Stoppen. We hoeven geen Frans te zingen. We hebben dat de Hollandse woorden voor. Zet nog eens in Jelle. Of man dat samen verenigd. Of burger sluit u bij ons aan. U smart, uw, uw lijden zijn gedeeld. Wat mag dat heer? Ja, Wat? dat Maar dat je aan komt, is je tijd. Oh.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 Doe nou, Geert. Gebruik nou je verstand. Wat bankeert jullie? Z'n een is bang om te varen. De ander is bang voor de moeder van het huis. En jij bent bang voor zo'n klein redertje. In mijn eigen huis laat ik me niemand iets verbieden. je. Hoor eens, Geert, als jij reder was... dan zou je ook niet willen dat de matroos zong als een sociaal. Oh ja? Jij bent net als de rest. Afhankelijk omdat je bij hem mag schoonmaken. Afhankelijk! Omdat je zo'n kantoor mag wijlen, De vuile boel redderen. De modder van zijn laarzen likken. Twee in de week vijftig cent. En de klikjes die ze op de borden laten staan... die ze zelf niet molesten. Mag je toch niet zo kwaad, malle oh, jongen? Oh, oh, oh, wat zal ik een standje krijgen zaterdag? Jij ja, een standje. Waarvoor?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 Kom aan de broeder, samen, geef. Geert, geert, dat oude mens van een te verjaardag. Voor oh, wie krijg ik er eentje? Wat wil je van mij cent Alle hebben? Alles staat bij mijn bankier. Maar, hè, moet je weten, we daan, dat is mijn bankier. Doorlopen, Jelle. Vandaag is de bank gesloten vanwege het feest. Hier, Jelle, pak aan. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag, Sjouwer. Goedemiddag, hoor. Ga je mee, Geert?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 voor half drie. Oh, ik maak me zo ongerust. Wat? Heb ik hier zo lang gezeten? Ik ga. Dag, Knieer. Dag, Geert. Goeie reis. Dag, Zuid. Dat blijft die jongen nou. Ben jij soms ook van plan hier mee te gaan? Heb jij het tegen mij? Tegen jou, ja. Schipper heeft mijn orders begrepen. Dol geworden. De waterschout is gewaarschuwd. Ik heb maandag aan jou en aan de waterschout. Dan, wij gaan nu weg. Ja, ga mee. Wie zegt jou dat ik niet aan boord zal gaan? Nee, hij, hij staat klaar, hoor, meneer. En Die andere jongen van je, die hengst als ze heeft gemonsterd, weigert dan boord te gaan. Goeie, God. Wat gaan jullie daar, de boek van het soms aan de moeder van huis vertellen dat jullie hier zitten te zetten. Ja, we gaan alweer, oh, meneer. we gaan alweer. Het lijkt hier wel wat er wel een kroeg. Sampe en oproer. Tante is jarig. En als moeder niet jarig was, dan denk je maar nog wat we zelf willen. Die toon van jouw wens is niet te slikken. En ik slik jouw praatjes niet, versta je dat? Ach, lieve, dat uit. lieve Geert, nee, neem het hem niet kwalijk, meneer. Hij is driftig, hij is een drift, zegt hij. Misschien dingen die... Dingen die niet te pas komen. Laat het je gezegd zijn. Als je niet binnen de tien minuten aan boord bent... ...dan laat ik je door de politie halen. Jij zal oh, halen. Wie denk je dat je voor je hebt? Toe Wie het voor ik heb. heb... Durf jij dat nog te vragen? Jij moet weer eens een goed woord voor hem doen, heer. <tie> nee. Voor zo'n oproerling die de marine niet meer hebben wil. <tie> Heb jij een goed woord voor me gedaan, moeder? <tie> het is om je te bedoelen. Lach jij dan? Ja, daar lach ik om. Jij bent dat loon. Ik geef mijn werk. En voor de rest lap ik jou maar laas. Weet je wat jij bent? Een grote kwai, jongen. Als ik het niet vermoeden liet, dan had ik jou... vergeerd.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 Je zal wel niet lichter zijn dan de anderen. Maar in mijn huis laat je me met rust. Mijn vader was van een anders slag. We waren allemaal van een slag. Misschien beleven mijn zoon het nog eens... dat als ze net als ik twaalf jaar geleden bij de Reder op kantoor komen... om huilend te vragen of er al nieuws is van vader en twee broers. Ze niet de patroon vinden bij je rokje... in de warme kachel en de secure brandkast. Niet verdomme horen spelen... omdat er zo dikwijls al te wordt gelopen...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 Wie haalt de vis uit zee? Wie waagt zijn leven? Elke wordt het dag. Wie komen er in geen vijf, zes weken dat te gluren? Wie slapen als beesten in de volkslogies in je twee aan twee? Wie laat de moeders en vrouwen wachten om moesten te bedelen? Met twaalf koppen gaan we straks in zee. Van de hele besommen krijgen wij 25, jij 75 procent. Wij doen het werk. Jij zit veilig thuis. De schip is geassureerd en wij kennen verrekt als er een ongeluk gebeurd, oh. Want wij zijn de assurance niet werkt. Ach, Geert, Ga je mee? Dan gaan jullie maar vast, ik kom zo. Goeie reis, mannen. Zeg aan schipper. Nee, zeg maar niks. Ik kom zelf. Goed, meervoed. Vijf minuten voor half drie. Nog twee minuten om jou nog iets te zeggen.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 Tonnen, zout. Ik laat jullie het verlies van tuigen niet betalen. Ik ga er zelf voor op als er een gaffel of een kleverboom brengt. Hm. Je moeder heeft het voorschot gegeven. En je broer Baren deserteert. Ach nee, meneer, nee, dat mag ik niet geloven. Schip hm. heeft me van de haven getelefoneerd. En anders was ik niet hier gekomen om op de koop toe beledigd te worden door je oudste zoon.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 Laat je hoofd toch niet dadelijk hangen, tante. Geert het gelijk. Oh, gelijk. Wat heb je aan gelijk. Oh, het is verschrikkelijk. Waar ga je naartoe? Je, je wil bos er zeker niet achter hem aan. Nee, ik ontzoeken. Goed, oh god, als hij deserteert. Als hij gedesorteerd is, komt hij ook in gevangen gevangenis. Twee zoons die gezeten hebben. Dus zel je meestje eens goeiedag wensen of vind je dat niet nodig? Hij nee, mijn hoofd is streek Ik kom nou. Ik kom al naar de haven. Ik kom nou. Ga wacht, wacht, wacht, wacht. De met haar. Dat is Stokker. Die bossen zijn dan Marietje Zuidwesten. <laughs> Straks had dronken Simon er nog opgezet. Waar heb je hem neergelegd, Geert? Ah, hier heb ik hem al. Hier, ja, zet op. Ja. Ah, je hebt Bos in elk geval eens flink op zijn nummer gezet. Daar kon hij het mee doen. Ah, kijk nou niet, dat is een iets zo grim. Zeg, veert, mm -hmm. iedere nacht denk je al mee, hè? Ah, Tante, is hij nou al terug? Is hij er niet? Wie, Barend. Nee, ja, hij zit in de zak van mijn jekker. Ja, Truus. Truus zet hem op het huis hier zwerven. Oh. Nou, uh, wij gaan, moeder. Loop je met ons mee? Mensen, als, als Barend Weijer naar buiten te komen, dan helpt dat geen bliksel of jij thuis nee. is, hoor. Nee, Ga je niet, Bas. Zien we je aan de haven? Ja, ja. Vergeet je pakketje niet, hè? Je sigaar. Mm -hmm. Zin, uh, je bent op tijd aan de haven, moeder. Anders kijk ik je met geen oog meer aan. Moeder. Ik hoor dat je bent. Stil, moeder. Wat stil? Ik schreeuw een dorp bij elkaar als je niet dadelijk Geert een jou achterlaat Als je Geert nog kan tegenhouden, hou hem dan terug. Dan ben jij krankzinnig geworden van angst, Lambert. De hoop van zegen deugt niet. Deugt niet. De ribhouten zijn rot. De delen zijn rot. Sta niet kijken. Ik heb lessen om me draaien aan te geven. Het is overal op drie. Vooruit. Als je me niet geloofd. Nee, ik luister helemaal niet. Vooruit of ik sla je in je gezicht. Sla me dan. Sla me dan. God, geer je toch terug. Simon. Simon de scheepmaker heeft dat te vertellen. Simon de scheepmaker, die dronken lap die geen twee woorden praten kan. Je bent een misselijke jongen. Eerst tekenen, hè? En dan weglopen. Sta op! Nee, nee, als sla je Ik ga niet mee met een schip dat niet zijn waardig is. Kan jij dat dan beoordelen? het schip niet op de helling gelegen? Er was geen opkalmvater meer al? Simon weet het! Houd je bek met je, Simon! Fuit. Neem je pakkie ziek en ga hem boven. Ik ga niet! Ik ga niet!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 Mam, moedertje, moedertje, laat me niet gaan. Oh, God, wat straf je met mijn kinderen? Mijn kinderen brengen me aan de bedelstaf. Ik heb voorschot opgenomen. De politie is gewaarschuwd. En ik mag niet meer het werken gaan in mijn bos. Dan moeten ze je maar komen halen. Ja, beter gehaald dan weggelopen. Oh, God, dat kan in mijn familie gebeurt. Ik heb ik, het ik niet. Uit. Nee, nee, je komt er niet aan. Je bent samen door, moeder. Ik, moet dat doen. ik weet niet wat ik doe als je me niet doorlaat. Ja, nou, wat die dapper, hè? Tegen zijn oude moeder. Tegen zijn oude moeder heeft hij zijn hand op durf. Het is. Ons vrouw moet brengen. Zie je me niet meer terug? Zie je Geert niet meer terug? <lacht> Een schip is in Gods hand. Het is hard verzoeken om zo te schrijven uit angst. Kom nou. nou.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 Ben je dan helemaal dol? Als ik nou één woord van je gekles geloofde, dan zou ik Geert toch niet laten gaan? Hier, hier, kijk eens. Hier je een pakje Nou, kom, sta bij je. En hier, zakje met sigaren. Nou, zit nou stil, jongen. hè? En zal ik hier je oren aan doen? Ja. kijk eens. Kijk eens. Dat is nou echt zilver, hoor.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 Doe nou. Elke nacht zal ik de goede god bidden om je behouden binnen te brengen. Ach, je moet er aan zijn, jongen. Voor jij een goed zeeman. Nou, kom nou. Kom nou, builen. Schipper Hengst had de waterschout verzocht om je zoon op te halen, knier. Ja, ik, ik weet het.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 Oh, oh, oh! Die jongen is bang! Zeg hem dan dat hij loslaat! Doe nou. Doe nou, jongen. Eh, kom nou. Kom, laat nou los. Kom nou. Laat nou los. God zal je niet verlaten. Je, je ziet me niet meer terug, moeder. Nou, nou, vooruit! Ja.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 Oh, denk dat het Weer. Niet zo hard praten. want Tanta slaapt. Ligt knieën te bed. Ze is eventjes gekleed op bed gaan leggen. Ze is nog niet helemaal in orde. Koorts en hoesten. Ik heb een bordje soep meegebracht. Oh, het is aardig. En zes eieren. Zet het maar even op de tafel, Kaps. Hé? Eh? Wat? Ik zeg, zet het maar op de tafel. Je wordt hoe langer hoe dover. Hier is dit pannetje met soep. Waar zijn de eieren? Die heb ik in mijn zakdoek. <laughs>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 Laat me nou niet alleen. Het is nog geen weer om het strand te gaan. Het is zo donker ook. Ze werd rustig. Ik iets kraken. Het is een verschrikkelijk weer. Nou, nou. Nou, nou, dat scheelt mij naar haar hoor. Wat is er, Koos? Heb je bezeerd? Nou, ik kreeg een dick tegen ding gemachtig werk. raak was. Als daar mijn kop had gezeten, Dan was ik er misschien geweest. De boom naast het varkenshok is tweeën gebroken. Is, is hij op het is broken. Is hier het hok neergekomen? Nou, geloof van wel, wel. Oh, als de boel maar niet in elkaar gezakt is. Ach, wel nee, tante.